Vijf uur. Het NOS-journaal. Jot Boot. Ieren stemmen voor Europees Begrotingsverdrag. Spies niet beschikbaar voor CDA-kandidatenlijst. Amsterdamse straatmuzikanten moeten eerst auditie doen. De eerste bevolking heeft met een ruime meerderheid van 60% ingestemd... met het nieuwe Europese Begrotingsverdrag. Bijna de helft van de kiesgerechtigden heeft gestemd. Het nieuwe verdrag voorziet in strengere begrotingsregels. Door de goedkeuring kan Ierland een beroep blijven doen op de Europese noodfondsen. Vier jaar geleden raakte de Ierse economie in een diepe crisis, waardoor financiële steun nodig was. Dit jaar gaat het weer wat beter in Ierland, maar toch moet er nog fors worden bezuinigd om in 2015 uit te komen op een begrotingstekort van maximaal 3 procent. Minister Spies van Middellandse Zaken wil niet op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. In een toelichting benadrukt ze dat ze bij de vorige verkiezingen ook al niet op de lijst stond... en dat ze al acht jaar in de Kamer heeft gezeten. Ze sluit een nieuw ministerschap niet uit. Spies deed pas nog mee aan de lijsttrekkersverkiezingen in het CDA... maar daar kwam ze niet verder dan de vijfde plaats. Voor 11.000 provincieambtenaren is er een akkoord over een nieuwe CAO... Daarover zijn de betrokken vakbonden het eens geworden met het interprovinciaal overleg. De ambtenaren krijgen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 1,2 procent. In april wezen de provinciemedewerkers via een referendum een eerder bod af. Deze week werden de onderhandelingen weer opgepakt en konden de partijen het eens worden. Gemeenteambtenaren hebben op dit moment nog geen nieuwe cao. De Utrechtse krant voor dak- en thuislozen stopt ermee. Er worden te weinig klanten verkocht. Het Utrechtse straatnieuws verscheen 18 jaar geleden voor het eerst. Dak- en thuislozen kopen de krant voor 1 euro van de organisatie. Ze mogen hem voor bijna 2 euro doorverkopen en de winst houden. In februari was de Rotterdamse straatkrant al noodgedwongen gestopt. Eerder gebeurde dat al met edities in Nijmegen en Arnhem. Voormalig directeur Al Bayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers stapt naar de rechter om een ontslagvergoeding af te dwingen. Minister Leers zei gisteren dat Al Bayrak die vergoeding niet krijgt omdat ze zelf verantwoordelijk is voor haar ontslag. In reactie zegt de advocaat van Al Bayrak dat het niet aan de minister is om hier uitspraken over te doen. Het COA is haar werkgever. Volgens minister Leers heeft Al Bayrak verwijtbaar gehandeld en kan daarom van een ontslagvergoeding geen sprake zijn. Wanneer de zaak dient is niet bekend. CDA-leider van Haarsma Buma vindt het nieuwe verkiezingsprogramma een echt CDA-verhaal. Volgens hem was het vorige programma wel erg financieel gericht. Volgens het programma dat vandaag werd gepresenteerd is het CDA de familie- en gezinspartij. De partij wil de lasten voor gezinnen verlichten, met name als er jonge kinderen zijn. Verlof voor zwangerschap, bevalling en vaderschap moet worden uitgebreid. De Poolse president Komorowski heeft de excuses aanvaard van de Amerikaanse president Obama. Die had woensdag de nazi-concentratiekampen, Poolse vernietigingskampen genoemd. Polen verzet zich daartegen. De meeste vernietigingskampen lagen op Pools grondgebied, maar Polen was bezet door de Duitsers. Obama gebruikte de term afgelopen woensdag bij de uitreiking van een hoge onderscheiding aan een Poolse verzetstrijder. Het Witte Huis betreurde de verspreking, maar dat was niet voldoende voor de Poolse president. Met de brief van Obama en de aanvaarde excuses lijkt de kou nu uit de lucht. Straatmuzikanten die in Amsterdam willen optreden, moeten vanaf dit najaar mogelijk eerst auditie doen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt een voorstel van het CDA om eerst audities af te nemen. Je hebt hier heel harde klarinetten of doedelzakken die ook vaak op een plek blijven zitten. Dat kan hinderlijk zijn voor mensen die er werken of wonen, zegt de partij. Het CDA stelt daarom voor om straatmuzikanten eerst te testen. Dat kan uitgroeien tot een idolsachtig evenement waarvan de hele stad plezier kan hebben. De partij wil ook iets doen aan de levende standbeelden op de Dam. Omdat er nu ook mensen in een gorilla pak staan die het uitsluitend om het geld te doen is.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 Vanavond en vannacht overwegen droog met opklaringen. Morgen bewolkt, maar ook periode met zon. Alleen in het noordoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. De dagen daarna zo nu en dan een bui, temperatuur rond 15 graden. ANWB verkeersinformatie het is drukker dan normaal op. Vrijdag staat 170 kilometer file in totaal. Vooral bij Rotterdam zijn er problemen op de weg... door de afgesloten Maastunnel. En ook zijn daar ongelukken gebeurd. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... staat voor knopen Benelux 7 kilometer. Dat heeft ook te maken met de drukte op de A15. De A12, daarna richting Utrecht voor Nieuwebrug... 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijsrook is dicht... Op de A15 van Europoort naar Rotterdam, tussen Rozenburg en het vaanplein 17 kilometer. Er lag een laadklep van de vrachtwagen op de weg, maar alle reislopen zijn nu weer vrij. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat voor Knoppend Benelux, 8 kilometer. Jezelf begrijpen is behoorlijk lastig, dus de rest van de wereld begrijpen al helemaal. Lees daarom 360 Magazine, met elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu acht nummers voor maar 8 euro.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 Een hele middag, Correspondent Sander van Horen ging vandaag in Syrië... op pad met de waarnemers van de Verenigde Naties. Straks kunt u luisteren naar zijn reportage. De trein in Roosendaal, die lekken wel heel erg vaak. En de burgemeester is boos. Maar eerst een richtingenstrijd in de Partij van de Arbeid. Harry in de PvdA over defensiebezuinigingen. De nieuwe partijleider, Diederik Samson, wil een dikke miljard bezuinigen op defensie... als zijn partij weer aan de macht komt. Een adviescommissie van de Tweede Kamerfractie noemt dit volstrekt ongelofwaardig. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, het klinkt als een politieke rel. Het is in elk geval een politiek relletje, Bert. Bij deze Defensie-adviescommissie zijn de plannen van Diederik Samsom ingeslagen als de spreekwoordelijke bom. En die commissie heeft nu vandaag in een brief aan de Eerste en de Tweede kamerfractie en het partijbestuur van de Partij van de Arbeid geschreven dat het een ondoordacht plan is... waarmee de internationale ambities van de PvdA ongeloofwaardig worden. Want juist in januari, eerder dit jaar... Uh, besloot de partij op het congres nog dat Nederland internationaal op defensiegebied een belangrijke rol moet blijven spelen. Ja. Ja, volgens die commissie kan dat helemaal niet. Uh, die stelt dat de krijgsmacht zo uh, helemaal wordt uitgekleed als er bovenop het miljard dat het kabinet Rutte al bezuinigt op defensie, nog eens een miljard komt van Samsung. En is het een belangrijke club? Wie zitten er erin? Nou, het is een, een, een, een club van uh, hoge ambtenaren, bijvoorbeeld uh, topambtenaar Kastelijn van Defensie, ook uh, vakbondsman uh, Wim van den Burg van de AFNP, deskundige van Klingendaal. Uh, allemaal mensen die lid zijn of sympathisant van de Partij van de Arbeid en die door hun werk terzaken kundig zijn zoals dat heet. Ja. En uh, nou ja, die club die adviseert de Tweede Kamerfractie over Defensie kwesties en dat doen ze gevraagd en ongevraagd en ik denk dat dat laatste hier het geval is. Ja, maar ze gebruiken wel hele grote woorden. Ja, dat doen ze. Ze noemen het uh, volstrekt visieloos wat er gebeurt. En ze waarschuwen dat er nog eens 10.000 banen bij Defensie gaan verdwijnen... bovenop de 6.000 die er al door het beleid van Rutte geschrapt worden. En ze concluderen dat de Partij van de Arbeid zich op Defensiegebied... nog maar weinig onderscheidt van de afbraakpogingen van GroenLinks en de SP... zoals de commissie dat al formuleert. Lijkt me niet leuk voor de nieuwe leider, Diederik Samson. Ja, mij ook, maar ik heb hem net gebeld en hij laat weten dat er wat hem betreft weinig aan de hand is. Volgens Samsung is het gewoon een voortzetting van wat er al in het verkiezingsprogramma van 2010 stond. En uh, daarin stond inderdaad ook dat de Partij van de Arbeid... een miljard wilde gaan bezuinigen. Maar volgens zijn critici gaat Samson er dus aan voorbij... dat Rutte dat inmiddels al heeft gedaan en dat het dus extra is. Nee, ik heb ook contact gezocht met de buitenlandwoordvoerder Timmermans. Die laat weten dat hij vindt dat er voldoende slagkracht overblijft... voor de krijgsmacht en defensiespecialist uh, Angeline IJsink... die uh, wil niet reageren. Nee, maar uh, dat bezuinigingsplan van Samson, dat staat niet uh, alleen... dat presenteerde hij toch uh, toen hij gekozen werd met dat... Uh, was dat een tien- of een zevenpuntenplan? Ja. Een zevenpuntenplan en uh, ja, omdat het daarin staat is het volgens mij ook een behoorlijk hard plan. Uh, bovendien is dat inmiddels goedgekeurd door de politieke ledenraad van de partij. En het komt dus naar verwachting ook in het concept verkiezingsprogramma dat uh, volgende week gepresenteerd wordt. Nou ja, dan kan het congres het in, uh, eind juni nog wijzigen. Maar uh, ja, de, de trein is al zover. Het lijkt me dat dat niet meer gaat gebeuren. Want schrappen in die bezuiniging van 1 miljard op Defensie... dat roept natuurlijk ook meteen de vraag op waar je het geld dan vandaan haalt. En dat is ook heel erg ingewikkeld. Precies, maar desalniettemin, er is behoorlijke discussie over binnen de partij van de arbeid. Dankjewel, Wilco Boom was dat. Het ultimatum dat het Vrije Syrische leger aan president Assad heeft gesteld... loopt vandaag af. Het regime kreeg namelijk tot vandaag de tijd om zijn troepen weg te trekken. Anders zou het Vrije Syrische leger de wapens weer oppakken. Maar of die wapens ooit echt zijn neergelegd, dat is de vraag. Dat merkte ook onze correspondent Zander van Horen. En hij ging mee op stap met de waarnemers van de Verenigde Naties. We zijn nu in al-Midan en daar uh, zijn... Gisteren bij een, een aanslag op een militair konvooi, zeggen de militairen. Vijf doden gevallen, tien gewonden. Een betonnen telefoonpaal ligt over de straat als versperring. En dat weet ik, omdat uh, overal eigenlijk stenen op straat liggen. We moeten er tussendoor manoeuvreren. Achter de twee jeeps van de Verenigde Naties aan. Verder is er hier... Niemand op straat. Ja, hooguit af en toe een auto. je daar met Berre. Ilyaan. Ilyaan. Noesta. Mensen laten op mijn telefoontje zien hoe er een half uur geleden zeggen ze hier nog geschoten is. Ik noem. Killingas. Ja? is killing us? Hoe is... Als je wil zweten, dan moet je naar Maruna. Hap het, kool je, want ik heb je. Kool je, heb je je. Zweten. Kool uh. het, heb je je. Jongetje, komt naar ons toe. De huizen daar zijn beschoten. Ze zijn allemaal beschoten. Daar gaan we naartoe. Bloed op de trap. Hier zijn in dit huis wat gebombardeerd is, vijf mensen gedood vandaag. Hij wordt fit nood, hij wordt fit afval is hier man is duidelijk nog in shock. Hier sliepen mijn kinderen en hier sliepen wij. En je ziet dat de ganaat recht door die muur is gegaan. De rook komt er nog vanaf. bloed ligt nog op de trap. Were er fighters in the house? La, la, la, la. De Huisbaas zegt nog echt, hier waren geen militanten, geen opstandelingen, niks. Even verderop, uitgebrande autovrakken. Onmogelijk te zeggen nu of dat door beschietingen komt, dat ze geraakt zijn... of dat ze gewoon in brand gestoken zijn. Dit is dan wel weer duidelijk. Dit is wat uh, Je ziet de houten platen liggen. Het is een houtwinkel. En daar is er dus wel weer een granaat ingeslagen. Een man die vertelt dat er uh, niemand aanwezig was. De mensen waren gevlucht zodra de gevechten begonnen waren. Maar aan de overkant van de straat waren mensen op het land aan het werken. En daar zijn er wel twee gedood, zegt hij. Wat hier nou vanochtend precies gebeurd is, en nou ja, tot een half uur geleden... je hoort er op dit moment zelfs alweer verschillende verhalen over... over het aantal mensen wat om het leven is gekomen. Waarnemen is echt een vak. En uh, dat doen die waarnemers, voor zover ik nu met z'n been ben. Uh, vier mannen doen dat heel consensueus. En ze kijken ook beide kanten. Eerder vandaag waren we bij een, uh, in een andere wijk bij een politiebureau dat uh, beschoten was. Dus, dus ze proberen het echt van uh, beide kanten te bekijken. Inmiddels is het vrijdaggebed afgelopen. Veel mensen op straat, honderden. En dan hebben we een ander probleem. De straten zijn afgezet met auto's en met steenblokken, vuilnisbakken. En mensen staan om de auto's heen, want ze willen niet dat we gaan. Dat is geen vijandigheid, maar dat is gewoon pure angst. Bang dat als wij weg zijn, als de VN weg is, dat dan het beschieten meteen weer begint. En uiteindelijk kunnen we alleen maar naar bemiddeling van het vrije Syrische leger vertrekken uh, naar het centrum van Damascus om te monteren. Maar weet je dus dat je de mensen hier achterlaat en dat er dus honderden van dit soort plekken zijn in Syrië waar mensen doodsbang zijn voor de gevechten. Een reportage was van Sander van Horen vanuit Syrië. Het is kwart over vijf. We gaan naar tennis in Parijs. Roland Carros, Marc Brasser. Tsonga. Dat uh, was de partij die nog bezig was. Zijn ze nog aan de tennis of is het al klaar? Het is, uh, het is klaar. Inmiddels de derde set is gewonnen met 6-4 door uh, Jo Wilfried Tsonga. Ja, die had ook al de eerste twee sets gewonnen. En dan, uh, ja, dan ben je klaar. Drie sets overwinning dus voor de Fransman. Die blij zal zijn dat hij uh, ja, niet al te veel uh, energie verspeeld heeft aan die, uh, die Italiaan. Die gek Italiaan moet je zeggen. Voor Nini. Ja, dit moet toch maar eens even een, uh, deze wedstrijd terug gaan kijken. En, en, en hiervan gaan leren. Want nogmaals, ja, tennissen kan hij ontzettend goed, maar ja, met zijn gedrag op de baan en dat flegmatieken en dat, dat praten met het publiek, en, ja, dat, daar schiet je niet zo heel veel mee op. Een mooie taak ook ligt daar voor zijn coach, ja, om, om die jongen gewoon bij de les te houden, leren zou... te concentreren. Oh, okay. en dan, uh, ja, als op... ik jou zo dan is het de ballotelli van het tennis? Ja, nou, daar lijkt, het, daar lijkt het wel een beetje op. En het jammer is, hij, hij kan zo ontzettend veel, hij tennist zo makkelijk, hij, hij beweegt goed, uh, hij glijdt goed naar de ballen, speelt echt heel goed gravel tennis, uh, is atletisch en en, maar hij heeft, heeft snelle handjes, zoals we dat dan zeggen. Hij heeft een enorme touch. Hij kan, ja, nogmaals, hij kan heel veel met die bal. Maar ja, dan gaat hij er in drie sets af... terwijl hij gewoon kansen heeft om, om sets te pakken. En dat, is, dat, dat, dat vind ik ontzettend zonde. Want ik zie zo'n zo jongen liever veel verder komen in het toernooi. Ja. We wachten natuurlijk uh, zo op de nummer één van de wereld. Uh, Novak Djokovic, tegen wie moet hij? Die? die speelt uh, tegen uh, Nicolas de Vilder. Of misschien moet je wel de Vildère zeggen, want het is een Fransman. En uh, ja, Federer komt ook nog tegen Nicolas Mahu, Ook tegen een Fransman, dus... Uh, veel Fransen vandaag op de baan, Simon staat nog op de baan. Het is, uh, het is uh, ja, een mooi, mooi programma. Dal Potro speelt ook nog nu op dit moment tegen Silic. gebeurt genoeg. Nou, horen we je straks wel weer over op deze zender. Mark Brasser vanuit Parijs. De laatste dag van de eindexamens en dus begint voor honderdduizenden scholieren de vakantie. Daarover straks meer. Edwin Gerritsen is van de NWB. Edwin, wat is er nou toch aan de hand bij Amsterdam en bij Rotterdam dat het zo druk is? Ja, bij Amsterdam en Rotterdam zijn vanmiddag vrij veel ongelukken gebeurd, Bert. En bij Rotterdam is ook nog de Maastunnel dicht door werkzaamheden. Uh, daar is het ook het drukst op dit moment bij Rotterdam. In totaal zaten 170 kilometer file. De langste files staan daar op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Voor rotterdam IJsselmonde 22 kilometer. Daar was een vrachtwagen een laadklep verloren. Die is inmiddels van de weg af. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... staat voor Knopert de Brechtseplein 10 kilometer. Dit is het NOS-Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Het Openbaar Ministerie maakt straks bekend hoe ze de Enschedese neuroloog Ernst JS gaan aanpakken. Neuroloog stelde bij veel mensen een verkeerde diagnose. Daarnaast vertelde die tientallen mensen dat ze ongeneeslijk ziek waren, terwijl dat niet zo was. Vandaag kwamen de slachtoffers van Ernst JS bij elkaar in een theater in Enschede waar justitie met ze sprak. Verslaggever Matthijs Holtrop is ook in Enschede. Matthijs, wat heeft justitie de slachtoffers allemaal verteld? Maar Matthijs is er nog niet. Gaan we dat uh, zo doen? Gaan we eerst kijken naar de gemeente Rosendaal? Want, dat zei ik al eerder, de gemeente Rosendaal is het beu. In anderhalve maand zijn er drie incidenten geweest... met lekkende Belgische treinen. Jacques Niederer is burgemeester van Roosendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat lekt er allemaal uit die treinen? Nou ja, stoffen die op zichzelf geen direct gevaar hebben opgeleverd... voor de volksgezondheid. Dat is ook gebleken uit metingen. Maar wel chemische stoffen wat in ieder geval iedere keer heeft genoodzaakt... tot het stilleggen van het uh, treinverkeer, goederenverkeer en personenverkeer... ontruiming van het stationsgebouw, ontruiming van een stationsplein... reizigers gestrand moeten met bussen verder. Kortom, nee. uh, een, hoop, een, hoop, een hoop gedoe wat, uh, wat nu echt klaar moet zijn. En hoe kan het nou dat die trein opeens in Roosendaal gaan lekken? Nou ja, ik denk dat zal eerder lekken. Uh, vanaf de plek van uh, uh, vertrek, want het zou wel heel toevallig zijn dat dat op het traject vanuit het Antwerpse havengebied naar Roosendaal... dat dan ineens uh, zo'n lekje ontstaat. Ik laat dat uh, nu uitzoeken hoe dat uh, allemaal precies uh, zit en hoe dat kan. Nou, het klinkt en, een beetje alsof de Belgen het niet controleren... en dat we in Nederland uh, voor het eerst kijken of die treinen inderdaad helemaal veilig zijn. Nou, dat wil ik niet suggereren, want uh, dat zou ik dan zeker moeten weten. Maar dat is wel een van mijn vragen die ik heb... ook naar de vervoersautoriteit en de, de overheden daar hoe de controles plaatsvinden voordat het transport van start gaat. Om dan te kijken van, uh, is dat voldoende afgedicht? Zijn het oude dat... treinen misschien? Nou, dat weet, ik niet, dat weet ik niet. Maar of het nou oude treinen zijn of nieuwe treinen, een lek is een lek. Dus dat, uh, dat moeten uh, moet, moet we gewoon niet willen. Als we goederen vervoeren van A naar B en dan we door diverse uh, landen gaan... dan uh, moeten we van elkaar kunnen uh, uitgaan dat dat uh, goed is, dat dat geborgd is. En dat wil ik nu uh, uitgezocht uh, hebben. Ja, en is het nou vooral vervelend of is er, zijn er ook gevaarlijke situaties geweest? Nee, nogmaals, geen gevaarlijke situaties... wat ik u net zei ja. uh, voor de volksgezondheid, Maar hinderlijk, zeer hinderlijk voor onze treinreizigers... die, die uh, uh, met bussen verder moeten uren vertraging oplopen... Uh, om te komen op hun bestemming... omdat alles moet worden ontruimd en stilgelegd. En uh, drie keer op rij in zo'n korte tijd... Uh, dat is, uh, dat is niet, uh, niet te doen meer. Dat moet, dus, uh, dat moet dus stoppen. Goed, dat gaat u dus uh, uitzoeken. Maar uh, ik zou zeggen, ja, dat moet stoppen. Dat betekent dat er gewoon geen enkele trein meer mag lekken de, de komende dagen. Uh, want uitzoeken, dat heeft een beetje het aureool om zich heen van... het duurt nog wel even. Nee, nee, uitzoeken moet je doen. Meten is weten. Om de feiten uh, op tafel te hebben, wat is er nou precies aan de hand? Uh, hoe is het geregeld uh, bij onze uh, Belgische zuidenburen... Hoe doen wij het? Uh, dat wil ik eerst uh, zeker weten om echt conclusies te trekken. Maar onder de streep weet ik nu al... waar we op uitkomen, dit moet stoppen. Heeft u al trouwens gesproken met uw Belgische collega's? Nee, nog niet. Het bericht is, uh, is nog van vanochtend uiteraard... dat dat voor de derde keer op rij... Uh, ik laat nu het een en ander ambtelijk al uitzoeken... hoe het aan onze zijde uh, is, uh, is geregeld. En uh, direct na het weekende heb ik het... Uh, het, het feitencomplex uh, vormen en dan, uh, dan ga ik contacten zoeken met diegene vervoersautoriteiten overheden uh, die ik nodig heb om samen te komen tot oordelsvorming van uh, hoe, uh, hoe is het gegaan en nog belangrijker ja. hoe voorkomen wij nou in de toekomst dat we zo vaak op rij uh, met dit soort situaties worden geconfronteerd ja, Mag ik die laatste woorden even vertalen van u uh, u bedoelt gewoon maandag ligt er een rapport en maandag is het probleem opgelost want dan praat ik met mijn Belgische collega. Maandag ligt uh, overzicht en dan ga ik daarna uh, met de autoriteiten praten met wie ik moet praten. Ja. En dan hopen we dat zeer snel we tot afspraken komen dat dit om die reden, althans uh, niet meer, uh, zich niet meer voordoet. Ja, precies. De ik samenvatting er, uh, was correct. We er bovenop, we staan van overtuigd. Meneer Niederen, dan spreken we nog aan maandag weer. Dank Gaan. u wel. Succes okay. ermee. Dag. Gert Wilders die heeft bij de rechter vandaag niet zijn zin gekregen. Want niet de rechter, maar de Tweede en de Eerste Kamer... zijn in Nederland de baas. En premier Rutte en minister Jan Kees de Jagen... mogen het verdrag voor het nieuwe Europese noodfonds gewoon ondertekenen. Peter Blok spreekt met een teleurgestelde leider van de PVV. Meneer Wilders, wat vindt u van de uitspraak van de rechter in Den Haag? Ja, ik, vind het, ik ben echt heel erg teleurgesteld uh, dat we nul op het rekest hebben gekregen van de rechter. Het mag blijkbaar in dit land dat een demotionair kabinet, wat eigenlijk op de winkel zou moeten passen. Uh, terwijl er verkiezingen zijn uitgeschreven, dat die uh, ja, 40 miljard een blanco cheque uitgeven aan uh, landen als uh, Griekenland. Uh, dadelijk ook Spanje wellicht uh, wat op omvallen staat. Uh, nog voordat de kiezer gesproken heeft, ik vind dat onbegrijpelijk. Ik vind dat onbestaanbaar. Maar dat is de uitspraak van de rechter vandaag. We zullen nu kijken of er genoeg in zit om ook een bodemprocedure nog te beginnen in het vonnis. Daar zal Bram Moscovic vooral het vonnis ook goed voor moeten bestuderen nog. We hebben natuurlijk ook nog de eerste kamerbehandeling. Er is ook een hoop maatschappelijk verzet. We hebben deze slag verloren. Eerlijk is eerlijk, maar de oorlog nog niet. En het gevecht tegen het ESM gaat door tot de allerlaatste seconde dat het wetsvoorstel nog niet door de beide kamers is aanvaard maar de Tweede Kamer is de baas in Nederland. Nou, dat, dat, dat de Tweede Kamer is de baas in Nederland, maar dat wil niet wat mij betreft is de baas in Nederland dat zijn de kiezers. En de kiezers is waarvoor we het allemaal doen. En ik hoop dan ook en ik doe ook een persoonlijk beroep op premier Rutte dat als hij echte overwinnaar wil zijn... dus niet alleen in de rechtszaal en in de Tweede Kamer... maar als hij de moreel overwinnaar wil zijn... dan toont hij zich een keer premier van alle Nederlanders. Rutte zegt altijd, ik ben een democraat, ik ben premier van alle Nederlanders. Wel nu, een meerderheid van de Nederlanders... wil niet dat dit wetsvoorstel, die blanco cheque van 40 miljard... voor de verkiezingen wordt behandeld. Dus mijn beroep op hem, en dat is een dringend beroep... en ik weet me daardoor maar door miljoenen Nederlanders gesteund... is, eh, toon je een keer, echt premier van alle Nederlanders... Toen je moreel overwinnaar, als je uh, alleen maar naar de rechtszaal kijkt en naar de Tweede Kamer... dan heb je er misschien gewonnen, uh, maar Nederland uh, uh, snapt er helemaal niets van. Uh, hou het wetsvoorstel aan, tot na 12 september, dan ben je een democraat. Dan weet je uh, wat verkiezingen waar die om gaan. Dan druk je iets niet snel in de demissionaire status door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer heen. Uh, nogmaals, wij zullen alles uit de kast blijven halen om uh, het tegen te houden. Maar mijn beroep op Rutte, wat ik volgens mij namens miljoenen Nederlanders doe... ik hoop dat hij daar uh, serieus uh, op reageert. Is het een goedkope verkiezingsstunt? Nee, het is absoluut geen verkiezingsstunt als dit wetsvoorstel op een ander moment... In de Tweede Kamer had gelegen, hadden we precies hetzelfde gedaan. Het gaat over nogal wat. Het gaat over het overdragen van bevoegdheden. Het gaat over het tekenen van een blanco cheque zonder dat we een vetorecht hebben in noodgevallen. En het zijn meestal noodgevallen um, als er iets fout gaat met Europese landen, de economische crisis. Dus het gaat echt om de inhoud. Wij vinden niet dat we, terwijl we hier in Nederland met Koendus, wat is het, 12 miljard bezuinigen, dat we dan, uh, terwijl het kabinet demissionair is nota bene, een cheque van 40 miljard tekenen zonder vetorechten en dat geven aan landen in Europa die er een zootje van hebben gemaakt. Dat snapt niemand. En uh, uh, dat hadden wij altijd, ook zonder de verkiezingen, uh, dit punt uh, uh, gemaakt. Sterker nog, we roepen al twee jaar lang hier in de Kamer... geen cent naar Griekenland en naar andere landen. En toen waren, was er nog helemaal geen sprake van verkiezingen. Hoe lang houdt u dit vol? Uh, tot het bittere einde. Dat zei PVV-leider Geert Wilders. Hij was in gesprek met Peter Blok. Nou, het zit erop. Niet uh, wat betreft deze uitzending hoor, maar het zit erop voor de middelbare scholieren die eindexamen doen. Over twee weken krijgen ze de uitslag. En dus kan het wachten en het nagelbijten beginnen. Ja, Bert, dat zou je misschien zeggen. Maar hier op Schiphol, daar barst het dus van de eindexamenkandidaten. En die pakken zo allemaal het vliegtuig en zijn weg. Sophie, Fenna. En ik ben Laurien. En jullie gaan naar Portugal. Uh, ja, we waren woensdag klaar. Fernand, nee, nee, zelfs nee, nee, donderdag. Nee. Oh, gisteren maar laatste. Moet je niet even wachten op de eind eindexlag. Nee, dat is niet nodig hoor. Nee. Gisteren was het einde, nou meteen op het vliegveld. Uh, ik ben er klaar voor. Wij hebben VWO gedaan. Alle drie? Ja, alle drie VWO gedaan. Gaan. En eigenlijk al onze vriendinnen. En uh, is het goed gegaan, die eindexamens eigenlijk? Ja, grootste deel wel. Niet allemaal, maar het grootste deel ging wel goed. ik denk dat ik wel geslaagd ben. Ja, Dan ben je nu al lekker op vakantie geweest en dan hoor je straks dat het niet goed gaat. Ja, maar dan heb ik nu al wel vast een leuke week gehad. En dan, uh, als ik dat niet goed heb gehaald, dan kan ik dan een her gaan doen. En hoef ik dan niet zorgen te maken dat ik ook nog op vakantie moet ofzo. Dus nu heb ik alle tijd om te gaan. Uh, Lonneke Ziemerink van Beachmasters. Zijn dit nou echt vluchtenvol eindexamen kandidaten? Ja, ja er zijn echt uh, alleen maar eindexamenkandidaten die nu op de vluchten zitten. Is dat nou iets nieuws? Het is eigenlijk wel steeds populairder aan het worden, dus dat wel steeds groter. Maar dat is ook per, per bestemming zie je dat weer de ene bestemming is groter dan de andere. Dit weekend zullen Sunny Beach, uh, de Costa's, uh, Mallorca en natuurlijk Albevera gewoon uh, booming zijn. Hallo dames. Oh, nee. <lacht> ja, dat is lachen. Jullie zijn allemaal uh, wel net eindexamen gedaan, of niet? Ja. Moet je niet even horen uh, hoe het af is gelopen? Nou, dat horen we daarna kijk, dan is het zo domper als je gezakt bent en je moet dan nog op vakantie. Dit zijn allemaal vriendinnen van je? Ja, we gaan met z'n achten. Met z'n achten? Ja. Dat wordt een puinzooi. Ja, dat klopt. <hijen> zeg, Lonneke, wat me nou eigenlijk opvalt, ik zie hier alleen maar vrouwen. Ja, en ik durf niet helemaal zekerheid, uh, zeg maar wel echt ruimschoots uh, ruim uh, vrouwen. Maar wil je, nou, uh, wil je nou naar een mannenbestemming, dan moet je echt naar uh, Sunibits in uh, Bulgarije gaan. Daar is echt weer een uh, mannenoverschot, zeg maar. jongens. Onderweg naar Portugal? Ja zeker. Jullie hebben net eindexamen gedaan allemaal? Ja, allemaal. Ja. Op ik, Albevera. Ik heb een leuk nieuwsje voor jullie. Vertel. Er schijnen meer vrouwen te zijn in Portugal dan mannen. Drie keer aan de waarom we naar Portugal gaan. Uh, heeft dat echt meegeteld? Ja, dat ja? heeft meegeteld. Oh, want jij weet het echt ook. Ik heb er een uh, week in verdiept zelfs voordat we de keuze hebben gemaakt. Dag dames. Gaan jullie ook allemaal op vakantie? Ja. ja. Naar uh, Portugal? Ja, Albuvera. Ja. Wie is er naar het grootste Facebook van jullie? Dank. Nee. Enige oneenigheid, merk ik. Maar jij wordt wel aangewezen. Ja, ik weet ook niet waarom. Hé, hey, dames, veel plezier. Laat even horen dat je er zin in hebt. Ja, en de groeten terug, zal ik wel zeggen. Verslaggever Arno Leblanc was dat vanaf Schiphol. 25 procent? 20 procent? 14 procent? Wat dacht u van 0 procent bijtelling?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 Voor het CDA is 0,7 van het bruto binnenlands product dat besteed wordt aan ontwikkelingssamenwerking niet langer heilig. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma. In het vorige programma, en ook in het regierakkoord, wilde het CDA absoluut niet tornen aan dat percentage. De partij vindt wel dat er meer moet worden samengewerkt met bedrijven, particuliere donoren en maatschappelijke organisaties. Minister De Jager voelt niets voor een splitsing van de euro in een noordelijke en een zuidelijke variant. christenunie leider Slob kondigde gisteren aan dat hij onderzoek laat doen naar zo'n opdeling. Volgens De Jager wijzen al heel veel onderzoeken uit dat splitsing voor Nederland heel kostbaar is. De Ierse bevolking heeft met een ruime meerderheid van 60% ingestemd met het nieuwe Europese begrotingsverdrag. Bijna de helft van de kiesgerechtigden heeft gestemd. Het nieuwe verdrag voorziet in strengere begrotingsregels. Door de goedkeuring kan Ierland een beroep blijven doen op de Europese noodfondsen. Voormalig COA-directeur Noorten Albayrak stapt naar de rechter om een ontslagvergoeding af te dwingen. Minister Leers zei gisteren dat Albayrak die vergoeding niet krijgt, omdat ze zelf verantwoordelijk is voor haar ontslag. Maar de advocaat van al is het daar niet mee eens en neemt nu juridische stappen, onderneemt nu juridische stappen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Marco Verhoef. Het is inmiddels op de meeste plaatsen droog. Het klaart ook wat meer op en dat luidt een koude nacht in. In het oosten van het land temperaturen van 5 graden of zelfs nog iets minder. In het westen liggen de minima wat minder laag. Dan wordt het morgen zeker niet warm. 14 graden in het noorden, 17 of 18 in het zuiden. Maar het weerbeeld is niet onaardig. De zon schijnt geregeld. Er zijn ook wel wat wolken hier en daar. En in het noordoosten zou een buitje kunnen vallen. Maar verder is het overwegend droog. De wind uit de noordelijke richting is meest matig, kracht 3. Dan de dagen daarna heel wisselvallig weer. Met zondag vooral in het zuiden veel bewolking. En een periode met regen. In het noorden kan het meevallen. Daarna blijft het wisselvallig. Maar de temperatuur gaat wel omhoog. Later in de week, maar dan echt later in de week, richting de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits. Er staat 200 kilometer file. Dat is vooral goed te merken op de wegen rond Rotterdam. Daar is onder andere de Maastunnel dicht door werkzaamheden... en daardoor is het drukker op de Ring van Amsterdam, de Ring van de Rotterdam. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet staat voor Benelux... een file van 7 kilometer. De A12 maken richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug... 8 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De langste file staat op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Vaanplein 20 kilometer. A20 hoeft richting Gouda voor de Bresseplein, 12 kilometer...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 Zeker in verkiezingstijd vormen ze een onvermijdelijke combinatie. Maar hoe komt het toch dat de ene politicus wordt vertroeteld door de media... terwijl een ander stevast wordt afgebrand? Tips en trucs van Hans Wiegel. Vanavond in de Waan van de Dag, tien voor negen, bij de Vara op Nederland 2.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 De NOS, het Radio 1-journaal. CDA wil zich bij de komende verkiezingen duidelijk presenteren als de familie- en gezinspartij. Blijkt uit het verkiezingsprogramma dat vanmiddag is gepresenteerd onder de titel Iedereen. Partijvoorzitter Rutte Peton. Hier staat ons verhaal. Het verhaal van iedereen. En dat is dan ook de titel van het programma. En het woord is nu aan de leden. En daarna de kiezers. Inderdaad, inderdaad aan iedereen. Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit programma. Meneer Buma, het concept verkiezingsprogramma Iedereen. Waarmee denkt u nou het CDA weer op de kaart te kunnen zetten als u daar iets uit moet halen? Het gaat hier om werk, het gaat om gezinnen en het gaat om de samenleving. En het is die combinatie waar het CDA sterk in is en waar het CDA ook alle mensen in Nederland mee wil aanspreken. Vindt u dat die punten de afgelopen tijd te veel ondergesneeuwd zijn dan een CDA als gezinspartij? Dat is te weinig benadrukt. Nou, Ik vind het belangrijk dat je ziet dat we gezinnen het moeilijk hebben in deze crisis. Deze crisis zit meer dan in de jaren tachtig vaak achter de voordeur. ZZP'ers die hun werk niet kunnen doen, die al jaren zonder opdrachten zitten. Dat zijn hier problemen. Daar lijden gezinnen onder. Dat is anders dan in 2010, ook in het verkiezingsprogramma. Toen was ook wel een beetje de en van het is erg alleen maar een financieel verhaal. En wat mij betreft als lijsttrekker van het CDA, Nederland is meer dan geld. Nederland is ook een samenleving en dat komt uit dit verkiezingsprogramma. Twee jaar geleden werd er vooral gezegd... het verkiezingsprogramma lijkt wel het verkiezingsprogramma van de VVD-Light. U zegt dat is nu heel anders. Dat zal men niet van dit programma kunnen zeggen. Dit programma is echt een CDA-verhaal. Het begint ook met het belang van de samenleving... het belang van de identiteit voor mensen. Hoe voel je je in deze wereld? Het gezin en familie. Maar de overheid moet wel bijdragen, moet werk regelen. Moet ook zorgen dat die een vangnet is voor mensen die er niet kunnen komen. En moet ook zorgen dat op termijn de overheidsuitgaven natuurlijk op orde zijn. Assy Brand van Haarsma-Buma, de lijsttrekker bij het CDA. Politiek redacteur... Margreet Boer. Magreet. je hebt het ook helemaal gelezen. Uh, het uh, gezin is weer helemaal terug op de politieke agenda bij het uh, CDA. Maar ja, je stipt het zelf ook al in je vraagstelling een beetje aan. We zitten ook wel weer midden in een financiële en economische crisis. Ja, en als je dan naar uh, de nieuwe luistert, he, naar Buma... dan combineert het CDA deze twee dingen, zegt hij. Want het CDA is dus de partij die staat voor financiële degelijkheid. In 2017 moet de begroting ook op orde zijn. En aan de andere kant, zegt Buma, maar het zijn vaak de gezinnen... die de last hebben nu van de crisis. Uh, daarom moeten de maatregelen die genomen worden steeds getoetst worden op gevolgen voor gezinnen. Ouders werken hard hè, voor de toekomst van hun kinderen. En dat betekent dus dat dat werk wat ze doen moet lonen. Daarom pleit het CDA voor een eenvoudiger belastingstelsel. Je hoort dan de vlaktax van 35 procent. Ja. Startjes moeten makkelijker een huis kunnen kopen. Nou, je ziet dus dat het CDA een financieel verhaal probeert te koppelen... aan uh, het verhaal over familie en gezin. Want uh, ja, kinderen hebben de toekomst. En het CDA hoopt dus dat ze op die manier onderscheidend kunnen zijn... ook met andere partijen. En dat de kiezer hen dus wel weet het vinden... wat nee. twee jaar geleden niet gebeurd is. Nee. Nee, goed, het gezin blijft dan uh, de hoeksteen van de samenleving. Dat is zo'n kreet uit het verleden. Maar nog niet zo lang geleden presenteerde ook een commissie... een hele visie waar het CDA naartoe moest. Dat was voor de val van het kabinet. Toen had het vooral over het radicale midden. Uh, is dat nog ergens gebleven? Ja, dat radicale midden, daar kiest Buma ook heel erg voor. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar dit verkiezingsprogramma... zelfs de inhoudsopgave is helemaal gelijk aan dat verhaal... wat toen gepresenteerd is uh, van het strategisch beraad... over dat radicale midden. Dit stort er eigenlijk naadloos uit voort. Ja, en dan moeten ze natuurlijk ook nog... op één van een manier de koppeling maken met het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Of zeggen ze nou, dat vergeten we gewoon, uh, we gaan naar de kiezer Blanco. Die koppeling willen ze helemaal niet maken. Het is heel duidelijk dat het CDA die afgelopen twee jaar eigenlijk gewoon wil vergeten. En dat is toch wel opmerkelijk, want nou ja, ze hebben steeds gezegd dat het beleid hè, van het kabinet met de VVD en de PVV eigenlijk voor 80% CDA-verkiezingsprogramma was. Maar dit is wat Siebrand van Haarsma-Buba betreft absoluut geen inzet van de verkiezingen. Het kabinetsbeleid is niet de inzet van dit verkiezingsprogramma, zeker niet. Het is het eigen CDA-verhaal wat gebaseerd is op wat wij in de wintermaanden hebben opgeschreven. En dat wij het op heel veel plekken af natuurlijk van het regeringsbeleid. Ja, Het is dus absoluut geen inzet van de verkiezingen. Hij wil echt met een eigen verhaal komen. Het verhaal wat in de winter geschreven is. Dus dat strategisch beraad. Eh, waar hij geen afstand van neemt... is dat vijfpartijakkoord dat onlangs gesloten is. Want dat wil hij wel duidelijk als basis nemen. Hij zegt ook, daar staat mijn handtekening onder. En daar kunnen natuurlijk straks CDA-accenten naast geplaatst worden. Die staan allemaal in het verkiezingsprogramma. Maar dat vijfpartijakkoord is wel de basis vanuit het CDA wil werken. En verder eh, ja, moet er dus nog wat aanvulling komen. En die kun je dus lezen in dat programma. Iedereen, hè, zo heet het dus. En met dat verhaal, iedereen wil van Haarsma Buma dus de kiezer gaan opzoeken. Iedereen ligt op tafel. Het CDA heeft zijn verkiezingsprogramma. Dankjewel, Margreet. Nederlands elftal heeft nog één oefenwedstrijd voor de boeg. Morgenavond tegen Noord-Ierland in de Amsterdam Arena. En dat allemaal voordat Oranje daarna afreist naar, de, naar Oekraïne. Vandaag trainde de selectie in Hoenderloo En woon-scoach Bert van Marwijk gaf vervolgens een persconferentie. Bas Stichtler was erbij. Goedemiddag Bas. Dag Bert. Bas, uh, nou ja, als ik het netjes zeg, dan spelen we nog niet de Pannen van de Daken in de oefencampagne. Gaat het daar uh, ook uh, over, die uh, kritische geluiden die uh, in Nederland klinken over uh, het Nederlands elftal? Uh, zeker, voornamelijk. En terecht, want uh, in aanloop naar het toernooi, en dat was twee jaar geleden natuurlijk wel zo. Toen speelde Oranje wel heel goed. Met die wedstrijd bijvoorbeeld tegen Hongarije, tegen Mexico in de stromende regen in Freiburg. Dat was goed, nu niet tegelijkertijd, en daar verwijst men ook wel een beetje naar het Oranjekamp... kijk om je heen en zie wat Duitsland doet, uh, zie wat Portugal doet. Ook daar valt het allemaal nog niet mee. En ook daar wordt nog niet geweldig gevoetbald. Ook daar is kritiek. En de spelers zijn er, nou ja, Laconiec is misschien wat te ver... maar die halen wel een beetje hun schouders op en zeggen... nou ja, het zal allemaal wel. Het gaat om de negende, dan uh, moeten we tegen Denemarken voetballen... en dan moeten we zorgen dat we goed zijn. En, zeggen ze erbij, we hebben wel het gevoel dat het in ieder geval... stukje bij beetje telkens wat beter gaat. Oh ja, en Van Maarwijk, wat vindt hij? Die vindt eigenlijk in grote lijnen hetzelfde, want die bouwt ook... en die heeft ook gezegd dat hij in het begin... nou in ieder geval rondom die eerste oefenwedstrijd tegen Bulgarije... die verloren ging, de selectie simpelweg nog niet compleet had. Schaars was er toen pas net bij, uh, Robben was er eigenlijk pas net bij... Afvallaij was er helemaal nog niet... Dus langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes wel op de goede plek. Maar ja, eerlijk is eerlijk, veel tijd is er niet meer. Nee, nou ja, dan heb je natuurlijk ook al een aantal zorgenkindjes. De verdediging. Misschien is dat wel van alle tijden. Want ik heb nog nooit een campagne volgens mij meegemaakt... waarin we geen zorgen hadden over de verdediging. Joris Matthijsen raakte geblesseerd tegen Bulgarije. Laten we even luisteren naar wat Bert van Marwijk over hem zegt. Ja, hij gaat goed vooruit. Dus hij stond vanochtend ook op het veld. Hij heeft al wat met de bal gedaan. Dus dat gaat de goede kant op. Heb jij ook een soort limiet, uh, dat hij op dat moment weer met de groep mee moet trainen, uh, dat hij dan kan spelen? Nee, ik ga ervan uit dat hij de eerste wedstrijd, dus Denemarken, nog gaat halen. En uh, op het moment dat blijkt dat dat niet zo is, dan ga ik daarover nadenken. Maar hij moet daarvoor eerst nog wel met een groep meegetraind getraind ja, hebben? Een keer. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, ja. Nee, Denemarken halen betekent dat hij een aantal trainingen heeft, moet, moet volgen. Ja, hoeveel? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Misschien dat hij een, twee, drie dagen van tevoren met de groep mee moet trainen. Dus woensdag moeten we... Omletten. Ja, woensdag, donderdag, zoiets, ja. ja. Maar is, is, is het nog denkbaar dat hij bijvoorbeeld Matthijs het thuis laat... en een vervanger oproept? Kan dat überhaupt? Nou, het, het kan wel, maar dat gaat hij niet doen. Want uh, daarvoor is de blessure van Matthijs een te licht. Uh, zeker als je al het gevoel hebt dat je hem bij je eerste wedstrijd zelfs ook zou kunnen gebruiken. Strikt genomen mag je, stel dat er nou echt iemand zijn been breekt... tot 24 uur voordat de eerste wedstrijd uh, begint, mag je dat nog wisselen dan zal wel een blessure moeten worden vastgesteld door de artsen van de UEFA in dit geval... die dat dan on onafhankelijk en objectief kunnen doen. Lijkt me met een gebroken been niet zo moeilijk overigens, maar dat zijn de regels. Maar met Mathijs en nogmaals, dat gaat echt niet gebeuren, die gaat gewoon mee. En misschien dus is hij fit voor de eerste wedstrijd. Nee. De anderen zijn allemaal fit, hè, want we hebben natuurlijk een paar nou ja. vraagtekentjes gehad. Snijder, wat last van Snijder, Precies, met Snijder gaat het allemaal weer, die enkel was Blauw maar niks mis. Bouma naar het ziekenhuis geweest, last van, nou ja, was het een hersenschudding? Nee, last van zijn kaak, was dat een probleem? Nou, eigenlijk ook niet. Die hebben vandaag ook weer gewoon getraind. Heiting die bij die botsing met Bauma betrokken was daar... ja, die heeft een bult op zijn hoofd, maar dat gaat ook prima. En Nuisel de Jong had wat last van zijn teen, maar die heeft vandaag ook gewoon getraind. Dus het ziet er eigenlijk best goed uit, behalve dus Matthijsen... wat nog een paar dagen afwachten is. Goed, tot zover de medische berichten van Bas Tichelen. Bas, <lacht> dank je wel, hè. Dat KPN doet alles om de Mexicaan Carlos Slim van het lijf te houden. Vandaag kondigde het telecombedrijf aan dat de Duitse dochter E Plus in de verkoop gaat. Op die manier wil het bedrijf voorkomen dat Slim het voor het zeggen krijgt bij KPN. Mexicaan deed via zijn eigen telecombedrijf, America Movil, begin mei een bod op een deel van KPN. Daar gaan we over praten met Corné van Zeil van SNS Essens Asset Management. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar laten we eerst even naar de beursdag van vandaag kijken. Want er gebeurt iets merkwaardigs. De koersen zakten in de loop van de middag behoorlijk in. Een min van ruim 2% voor de AX. Daar is het op uitgekomen. Hoe is dat te verklaren? Ja, nou, zo merkwaardig is het niet. Want we zien het de laatste tijd uh, helaas wel vaker. Uh, de verklaring is eigenlijk. Het begon vanochtend vroeger. Er kwamen allerlei uh, inkoopmanagerscijfers uh, over de hele wereld uh, naar buiten. En het begon al met China. En dat zag er vrij somber uit. Dan zag je dat de economische groei in China waarschijnlijk wat zou gaan tegenvallen. En uh, in de loop van de ochtend kwamen ook uh, diezelfde cijfers... maar dan van Frankrijk en Duitsland naar buiten. En ook die waren teleurstellend. En in alle gevallen ja, zegt het toch uh, dat het uh, wat minder gaat met de economische groei. En ja, als het minder gaat met de economische groei... gaat het minder met de bedrijven. En gaan dus de koersen naar beneden. Vandaar. Nou, we gaan het hebben over uh, KPN. Ben je die trouwens ook getroffen? Uh, nou, die, dat was het enige aandeel wat miniem met één cent in de plus stond. Maar dat is ook wel erg miniem. <laughs> dat is echt het kleinst mogelijke hoeveelheid volgens mij. Ja. Maar goed, um, Carlos Slim, die Mexicaan, een ongelooflijk rijke man, de rijkste man ter wereld, wil KPN uh, overnemen. Hij heeft een soort van bot gedaan, maar nu uh, slaat KPN terug. Mag ik het zo samenvatten? Het, uh, het, het lijkt een beetje, ik weet niet of u het nog kent, maar de, de, op de dode race van, uh, van Dr. Anders Peen, dat uh, ja. uh, voor de, de ouderen ons, ik ken het liedje, wat de jongeren onder ons, dat het gaat uh, over een liedje waarbij de door het. Uh een woesternij van Rusland wordt gedaan... ...en de wolven zitten erachteraan... ...en iedere keer wordt er maar een kind opgeofferd... ...om de wolven van hun lijf te houden. En daar lijkt dit ook een beetje op. Eerst wilden ze de, de uh, Belgische dochter verkopen... ...en nu zeggen ze, nou als we nou ook nog de Duitse dochter verkoopt... ...wat toch wel een beetje wordt gezien als het pareltje... ...in de portefeuille van KPN wellicht dat we niet zo interessant uh, meer zijn voor uh, deze coloslim. Ja, want eigenlijk is de gedachte, dan zijn we een uitgekleed bedrijf. En wie wil er nou een uitgekleed bedrijf hebben? Ja, inderdaad. Dat betekent wel natuurlijk dat de overige aandeelhouders met hetzelfde uitgekleede bedrijf zitten. Dus wat dat betreft is dat uh, ook voor de overige aan aandeelhouders wellicht niet zo interessant. Maar blijft er nog wel een, een zak met geld over. Uh, hoeveel dat precies zou zijn, dat is natuurlijk niet bekend. Want het is maar de vraag wie het uh, wil en kan overnemen. Hm. Maar wellicht dat een, uh, er, er zijn en veel verhalen gaande dat ze samen zouden gaan... de Duitse dochter met de Duitse dochter van Telefonica... Uh, die kan er helaas niet zoveel voor bieden, want Telefonica heeft ook heel veel schulden, net als KPN. Ja. Dus dat wordt nog wel een moeilijk verhaal. En bovendien zouden ze samen toch wel een mogelijk de grote partij worden in, in Duitsland. Ja. Dus dat zijn nog een aantal belemmeringen waar we even overheen moeten stappen. Ja, maar goed, wat blijft er eigenlijk over als alle dochters uh, op weg naar, wat was het, Minsk? Hè? ging dokter Anders P. Um, ja. Ja. <laughs> alle dochters uh, de Arslees zijn uitgekieperd. Nou, dan hebben we het dus nog over uh, vaste telefonie in, uh, in Nederland... Uh, en uh, mobiele telefonie in Nederland. En uh, juist zoals u weet, hebben ze daar uitermate zwaar uh, vaste telefonie. Je ziet steeds meer uh, consumenten in Nederland die overstappen. Uh, van vaste telefoon naar een, ja, ja, zeg maar een triple, pakket, triple play pakket, wat ook uh, kabelaars kunnen aanbieden. En daar zijn de verdiensten een stuk minder op. Um, en daar heeft de KPN dus heel veel te verliezen. Dus daar zijn de vooruitzichten niet zo goed van. Ja. En in mindere mate geldt dat ook voor uh, de mobiele telefonie van uh, KPN. Ja, en wat is er voor de aandeelhouders? U bent zelf hè, met SNS uh, Nederlands Fonds aandeelhouder bij KPN. Is het dan nog aantrekkelijk om uh, een aandeel KPN te hebben? Uh, ja, alles heeft zijn prijs. En wij dachten dat die prijs uh, ja, wat te laag is. Dat was een van de redenen dat wij die aandelen ge uh, gekocht hadden. En uh, ja, datzelfde denkt Carlos Slim ook. Uh, hij heeft geen ieder geval geld genoeg. Uh, je hebt een uh, torenhoog dividendrendement. Maar je weet wel dat op termijn dat dividendrendement wellicht steeds een beetje minder wordt. Ja. Uh, maar je krijgt 90 cent dividend en de koers uh, Carlos Slim het aankondigde, dat was 6,5. Dus dat is een, een heel stevig dividend. Dus dat kan heel wat afnemen. En dat, ik denk dat Carlos Slim dat ook heeft gedacht. Van nou, God, Ik kan een hele mooie positie in Nederland, Duitsland en in België krijgen. Uh, en als er niks gebeurt, verdien ik nog altijd een, een mooi rendement. Ja, precies. Maar nou goed, de strijd is nog niet gestreden. Zoveel is duidelijk. Meneer van Zijl, ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Abortus in Turkije, dat was geen issue, maar is het plotseling wel. Dat komt door een draai van de premier Erdogan. Hoort u zo een reportage over. Edwin Gerritsen met problemen bij 020 en 010. Ja, en vooral bij 010, daar zijn de problemen het grootste. Er staan de langste files. Er zijn ongelukken gebeurd en ook de Maastunnel is sinds gisteren dicht... vanwege werkzaamheden. Daar staan de langste files op de A15-Europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Knopertvaanplein, 23 kilometer... De A20, hoek van Holland richting Gouda... verknoopt de Brechtseplein 14 kilometer. En daarbij is ook nog de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Die was dicht, nu zijn er twee rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd bij de hein noordtunnel Er staat 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Grootste plan in Zeewolde. Er komt namelijk een tulpeiland voor de kust van het dorp. Een uur geleden hoorden we een enthousiaste wethouder... over de tulp in het water. Maar verslaggever Menno Reemeyer roept het eigenlijk ook weerstand op? Ja, we zijn toch maar eens gaan kijken verderop in uh, Zeewolde, Bert. Want Zeewolde heeft al een strand. Aan de andere kant uh, van het dorp, daar zijn we inmiddels het Wolstrand, wordt ook al volop gebruikt, is al een uh, meneer met een uh, vlieger in de weer. Hoe gaat hij? Ja, het gaat prima. Lekker aan het uh, ja, mooi windje zo, hoor. aan het vliegeren. Ja. Heet het nog vliegeren met zo'n matras? Volgens mij wel. Ja. <laughs> op het strand, het andere strand, uh, wat er al is in, uh, in Zeewolde. Maar straks kunt u op de Tulp. Ja, ik heb er iets over gelezen van de week. Dat klopt. Ja. Maar ik weet niet of daar genoeg ruimte is voor de vlieger. Ja. Lijkt het wat, zo'n tulp voor de kust? Nou, volgens mij is het hartstikke leuk voor toerisme. Ja. Maar... En voor Zeewolde? Ja, dus goed voor Zeewolden. Oh. <laughs> wat is het hier, druk? Nou, het is hier hartstikke rustig nu. Ja, nu een... is het rustig, dat begrijp ik ook. Maar het is bewolkt. En, uh, ja. maar, maar als het mooi weer is? Ja, dan is het hier al wel, altijd wel druk. Ook ja. heel veel Duitsers vaak. Het surfen en uh, dat soort dingen. Ja. Dat, uh... Maar dan zou zo'n tulp nog wel een aanwind zijn? Dat denk ik wel, dat denk ik zeker. Als er uh, gewoon uh, goede voorzieningen zijn, dan uh, denk ik zeker dat er... Uh... Nou, hier zijn ze wel, toch? Ja. Ik zie uh, wc-hokjes. Ja, dat hebben ze onder laatste allemaal uh, mooi een, opgeknapt. Een stijgertje waar je vanaf kunt duiken, zo te zien. Ja. Zwemwatertje. Ja. Vliegenstrandje. Ja, dat, dat zeker. Kan je surfen doen ze aan de overkant, hoor, op het oude land? Ja, klopt. Hier klopt. niet? Uh, hier in zomers gebeurt het ook wel eens, maar vaak aan de overkant. Maar niks voor u? Nee, dat, uh, ik begin net, dus uh, dat komt later misschien een keer. Nou, het vliegen gaat dus goed. Even kijken bij de strandtent, want die hebben ze hier ook. Kaap Flevo. Eens kijken wat ze daar vinden van de concurrentie die misschien wel gaat komen. Nou, bij de standkio zijn ze waarschijnlijk druk met... Uh, de strandbruilhof staat aangekondigd van Bas en Marjanka. Dan gaan we even proberen of de eigenaar even tijd heeft. Ja. Hij heeft gelukkig even tijd, komt even bij de bruiloft vandaan. Ja. Eigenaar Rob. Uh, met een prachtige strandtent en straks de concurrentie op de Tulp. Is dat dan vervelend of juist wordt het een aanwinst voor Zeewolde? Ik denk dat het een aanwinst voor Zeewolde wordt. Ik denk dat uh, als, uh, als hoe meer er gebeurt in uh, Zeewolde... dat mensen uh, ook hier van buitenaf naar Zeewolde komen om, uh, om het uh, mooist te aanschouwen... net zoals het atol of het zwembad of wat, uh, wat er ook nog meer in de toekomst zou komen dan uh, heb iedereen een reden om naar Zeewol te komen. Ja, of niet waar... Dit is allemaal net opgeknapt, hè? Loopt dat ja. een beetje allemaal? Ja, dat, dat, volgens mij wel. Ja, ik, ja, het is nu een leuke bruiloft. Maar... Ja, het is nu een mooie bruiloft. Maar uh, als je zag het Pinstenwiegzind, hoe overlaad het zwemmen het was... en, en uh, ook het, uh, um, het hele strand afgeladen. Dus dan denk ik wel dat het uh, ja. een, een aanbied voor Zeewol is. Er kan een tulpje bij. Er kan best een tulpje bij. Nou, de reacties, je hoort het Bert, ik laat de mensen hier snel met rust, zijn dus vooralsnog enthousiast. Dankjewel Menno, Menno Remeijer was dat. Al dertig jaar is het in Turkije voor zwangere vrouwen mogelijk om abortus te plegen voor de tiende week van hun zwangerschap. Maar plots heeft premier Erdogan er genoeg van. Hij vergelijkt abortus met moord en wil zo snel mogelijk de wet aanpassen om het aantal abortussen in te dammen. Valt Turkije ten prooi aan de strengelingen van de gelovige premier? Of is er iets anders aan de hand? Correspondent Bram van Meulen zocht het uit. Nou, dit is onze abortuskliniek, legt uh, dokter Aysha uit. Nou, zo ziet het er ook echt wel uit in dit Kleine kamertje, er staan twee grote dokterstoelen. Zuurstoffles staat klaar. Er liggen allerlei enge messen en scharen klaar voor de volgende operatie. Patiënten zijn hier niet, want die willen niet voor onze microfoons Dat is ook wel logisch. Maar hoe lang denkt u, dokter, dat deze kliniek nog zal bestaan? Ik De regering wil dit soort klinieken sluiten. En, zoals we hebben gehoord, premier Erdogan maakt zich bijzonder druk ineens over die abortussen. Hij vergelijkt ze met moord en hij zegt dat abortus niet thuis hoort in de Turkse cultuur. Bent u het met hem eens? Şeyi, e, de dokter zegt... Var. ik denk e, niet dat denk de, de uitlatingen van de premier... enige wetenschappelijke basis e, hebben. E, ik denk dat, dat er twee belangrijke redenen voor zijn. Voor wat hij zegt. Hij wil e, zijn achterban, zijn gelovige achterban bespelen. E, en ten tweede wil die, droomt hij, van meer Turken. Hij wil gewoonweg het geboortecijfer... in Turkije eh, laten zijn. Eh, waarom? Omdat Tayyip Erdogan, premier van Turkije, gelooft... dat een sterker Turkije meer jongeren nodig heeft. En in dat Turkije is dus geen plaats voor abortus. De abortuskliniek ligt midden... in een van de meest conservatieve gelovige wijken van Istanbul heel veel vrouwen met hoofddoekjes hier op straat en vrouwen met kinderwagens. Onaaien we miers? Maar zijn mensen ons meewerkend. We doen het ook. We doen het ook. En doen het ook. We doen het ook. We doen het ook. We doen het het ijsje zit te knabbelen. Anderhalf jaar oud. Maar over abortus, daar is niet zo over te spreken. Ik ben het er niet mee eens. Ik weet dat heel veel mensen in onze maatschappij het doen. Maar ik kan het niet steunen. Ik ben er tegen. We niet, dus het is een zonde, zegt ze. Het is een grote zonde. Ik weet niet wat er precies over in de Koran staat. Maar ik weet zeker dat het een zonde is. En dat is interessant dat je dat hier te horen krijgt. Want op die sentimenten speelt de premier natuurlijk ook in. Uh, de waarheid is dat heel veel islamgeleerden helemaal niet zo'n probleem hebben met abortus in het eerste kwartaal. Omdat volgens uh, die overtuiging namelijk uh, de foetus in het eerste kwartaal nog geen ziel heeft. Wat dat betreft uh, zijn moslims dus wat progressiever dan laten we zeggen de neoconservatieven in Amerika of de uh, evangelisten uh, in Europa. Maar uh, het is wel zeker dat Tony Erdogan een gevoelige snaar lijkt te hebben geraakt... Zeker hier in Fatih, het hart van conservatief Turkije. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht is Freddy van Teen. De New York Times maakte deze week een reconstructie waaruit blijkt dat president Obama persoonlijk de zogenoemde kill list samenstelt. Van mensen die worden gedood door drones. Dat zijn die onbemande vliegtuigjes die Amerika vooral in Pakistan en Jemen inzet. NRC Handelsblad sprak naar aanleiding daarvan... met de grootste expert op het gebied van drones, de Amerikaan Zenko. President Obama heeft zich steeds gepresenteerd als een man van de vrede... in scherp contrast met zijn voorganger Bush. Maar deze Zenko zegt tegen NRC Handelsblad... dat Obama weliswaar afgestapt is van oorlog op de grond... maar dat hij de oorlog met drones uitbreidt. Dat duidt niet zozeer op een andere morele afweging... als wel op verbeterde technologie, zegt Zenko. NRC Handelsblad schrijft ook dat ABN AMRO... vorige week heeft gedreigd de directeuren van woningcorporaties... Vestia en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw persoonlijk aansprakelijk te stellen voor schade die de bank zou leiden. Aanleiding was volgens anonieme bronnen een truc. Vestia schonk vlak voor het overleg over de problemen... aan het Waarborgfonds hypotheekrecht op bijna al het vastgoed. Zo konden de banken dat vastgoed niet opeisen als Vestia failliet zou gaan. NS-stopman Meerstad stelt de splitsing van NS een ProRail ter discussie. Het is voorpagina nieuws voor veel kranten. Sinds de splitsing in 1995 gaat de NS over de treinen en de reizigers. ProRail beheert het spoorwegnet. Volgens Meerstad heeft dat nog steeds negatieve gevolgen... En duurt het nu veel langer voor problemen zijn opgelost? Zijn er dan zoveel problemen bij Dennis? Oké, okay, vandaag was er een probleempje. Uh, er is uh, sinds vanochtend een uur of half negen ongeveer een kortsluiting geweest in een kast. Um, dat heeft een storing veroorzaakt bij de kaartautomaten op Utrecht Centraal en de check-in-check-out palen. Vorige maand waren er verschillende keren problemen, onder meer op 11 mei. Is dat er een stroomstoring ten noorden van Utrecht Centraal plaatsgevonden heeft? Um, Daar ligt het treinverkeer. Tussen Utrecht en Amsterdam, Utrecht en Leiden, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, stil. En dat zijn dezelfde Erik Trindhamer. En in maart... Door een computerstoring bij Amsterdam Centraal... reden er vanaf vier uur vanmorgen geen treinen. Oh ja, en in februari hadden we die twee dagen... met complete chaos op het spoor, toen het net had gesneeuwd. Erik Trinthamer van NS legt het uit. Het is een combinatie van, van beide. Het is een infraprobleem, maar ook her en der wat treinen... die uh, ja, niet kunnen rijden op dit moment. En dan hebben we het nog niet eens over de lichamelijke klachten... van het NS-personeel dat in de treinen moet werken. Zij hebben er erg veel last van dat de treinen zo schommelen, vertelt de FNV. De belangrijkste klachten zijn natuurlijk de rugklachten, de heupklachten... de knieklachten en enkelklachten. En dan nog eentje uit Twitterland. Uit tweets blijkt dat het niet erg stormloopt voor de kaartjes op het EK. Zwarthandelaren in paniek. Op ebay worden kaartjes aangeboden voor Nederland-Denemarken. Voor 4 euro en 10 cent moet je de reis wel zelf betalen. 3, 2, 1... Ja hoor, het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja.